Uh, gemeente, sommige uh, nummers komen uit Cuba, Puerto Rico, uh, Dominicaanse Republiek, uh, Colombia. Ik speel vijf nummers, we moesten aanhouden aan de, aan de tijden. Ik hoop, uh, ik hoop dat u kan genieten van hoe zit dat mee gaan spelen. Ja, dus we gaan beginnen met de, de eerste nummer. De eerste nummer komt uit Cuba. Het is bekendgemaakt door Santana, uh, een uh, bekende gitarist. Maar is gecomponeerd door titelpunten. En ik weet zeker dat u dat kent, weet, Oye Komo va. Ja, ik dan hoor dat het best We gaan proberen het zo terug te houden, dat we niet geen last hebben. Uh, de volgende nummer. Oh ja, ik vergeet. Het mag gedaan worden, ook maar in een kerk. Ja, dat komt het een beetje zo. Maar het mag, het, dat soort muziek Hoort altijd het gedaan het Maar goed, ik vind het prachtig als je zo zit. Het ziet echt prachtig uit. Dus het volgende nummer is een Colombiaanse nummer: Carita genera Luisa, viva Luísa! Viva Colômbia! Oké, okay, we gaan de laatste nummer spelen. Goede prachtig. Om hier in zijn. En begin van het 2007. Bij deze verzonde. Goede uh, 2007. Nee. Hey, we gaan het met het nummer. Het heet Mambo nummer 4. En iedereen begrijpt dat het staat is Maandag nummer vijf, dinsdag nummer vier, nummer vijf, de mannen van het mannenkoor met aan de piano Theo Wijnen en dirigent Arie van Leijden het is ook zo